8 uur. Het NOS-journaal. Dorold Megens. Saudi-Arabië woedend over aanslagplannen Iraniërs. Ontvoerde Israëlische militair komt vrij... en opnieuw problemen met Blackberry. Saudi-Arabië neemt maatregelen tegen Iran... naar aanleiding van de ontdekking van plannen... voor een aanslag op zijn ambassade in Washington. De verdachten zijn twee Iraniërs... van wie er één nog voortvluchtig is... Ze zouden ook een bomaanslag hebben gepland op de ambassade van Israël. De Saoedische regering spreekt van een grote provocatie... en een gruwelijke schending van internationale normen en afspraken. De Amerikaanse minister van Justitie Holder zegt dat de aanslagen zijn bedacht in Iran. De verdachten zouden zijn aangestuurd door elementen binnen de Iraanse regering. Iran ontkent in alle toonaarden dat het betrokken is bij het terreurcomplot. De Verenigde Staten hebben een waarschuwing gegeven aan alle Amerikanen in het buitenland... om alert te zijn op mogelijke anti-Amerikaanse acties. Het reisalarm is drie maanden van kracht. De Palestijnse Hamas-beweging zegt dat in ruil voor vrijlating van de Israëlische militair Gilad Jalit... Gila ruim duizend gevangen Palestijnen vrijkomen. Gisteravond meldde de Israëlische premier Netanyahu dat er een akkoord was over een gevangenenruil. Maar het was nog onduidelijk om hoeveel mensen het ging. Shalit wordt al ruim vijf jaar vastgehouden door Palestijnse extremisten. Onderhandelingen over zijn vrijlating leverden tot gisteren niets op. Netanyahu noemt de overeenkomst die nu is gesloten een goede deal voor Israël. Hamas-leider Mashaal heeft het over een nationaal succes voor de Palestijnen. Volgens hem is afgesproken dat Israël de duizend Palestijnen in twee etappes vrijlaat, de helft binnen een paar dagen, en de rest over twee maanden.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 Het Slovaakse parlement heeft tegen de uitbreiding van het Europese noodfonds gestemd. Dat betekent echter niet dat het plan nu van de baan is. Later deze week komt er een tweede stemronde en dan is er waarschijnlijk wel een meerderheid voor. De reden dat de oppositie nu tegenstemde was dat premier Radicova het lot van het kabinet aan de uitkomst van de stemming had verbonden. Nu de regering is gevallen is in elk geval de grootste oppositiepartij bereid de uitbreiding van het noodfonds te steunen waardoor een meerderheid ontstaat. Europa kijkt met spanning naar Slowakije omdat dat het laatste land is... dat de plannen over de extra steun aan noodleidende landen moet goedkeuren. In Nederland is sinds gisteren de besluitvorming ook klaar. In navolging van de Tweede Kamer stemde ook de Senaat ermee in. Orca Morgan wordt niet losgelaten in de vrije natuur. Staatssecretaris Bleker heeft bepaald dat ze naar een dierenpark op Tenerife gaat. Morgan werd vorig jaar verzwakt uit de Waddenzee gehaald... En verblijft sindsdien in het Dolfinarium in Harderwijk. Ze is inmiddels te groot geworden voor haar bassin. Op Tenerife komt Morgan in een dierenpark met andere Orka's. De actiegroep Orca Coalitie is boos over het besluit van Bleker... en wil er alles aan doen om Morgan niet naar Tenerife te laten gaan. Militaire regime in Birma heeft zeker 50 politieke gevangenen vrijgelaten. Dat heeft de Mensenrechtenorganisatie gezegd. <coughs>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 Het weer het is bewolkt. Van tijd tot tijd valt er regen. Vooral in de middag regent het af en toe flink door. De middagtemperatuur varieert van 12 graden in het noordoosten... tot 17 in het zuiden. Er staat over het algemeen weinig wind. Vanaf morgen wordt het droger en zonniger. WB nou, Verkeersinformatie door de regen. Is het een stuk drukker dan gebruikelijk op een woensdagochtend? Er staan nu 47 files en die zijn goed voor 200 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Volendam en Knopend Watergraasmeer 7 kilometer. De linker rijstrook is daar afgesloten. Ook een ongeluk op de A35 vanuit Enschede naar Almelo bij Delde 5 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. En op de A58 vanuit Breda naar Tilburg tussen Knopend Galder en Knopend sint Bos.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 NOS Radio Injournaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Voor de morgen er is lang over onderhandeld. Maar binnenkort gaat het dan toch gebeuren. Het is een step stap voor de release van Gila Shalit. Israëlische sergeant Gilad Shalit komt na vijf jaar opsluiting vrij. In ruil daarvoor laat Israël ruim duizend Palestijnen gaan. En de crisis rond de euro is nog lang niet voorbij. Grote bedrijven roepen het kabinet op iets te doen aan de teruglopende export. En de oplossing voor de crisis is na gisteravond ook al niet dichterbij gekomen. Het parlement in Slowakije stemde tegen de uitbreiding van het noodfonds. Maar er is gelukkig ook goed nieuws. Dat kwam uit Nederland. Want daar is de Eerste Kamer wel akkoord gegaan met de uitbreiding van dat Europese noodfonds. Vannacht stemden de senatoren voor na een uitgebreide toelichting van minister De Jaren van Financiën. In Den Haag, politiek verslaggever Peter Blok. Peter, was dat een eitje voor minister De Jager? Dat niet, want de senatoren waren not amused. Ze vonden dat ze dit uh, miljardenkostende noodpakket door hun strot geduwd kregen. Dat ze het allemaal veel te snel moesten behandelen en daar zijn zij nooit zo van. Maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook wel logisch. De jager moet haast maken. De politiek in Europa krijgt al het verwijt te treuzelen bij het oplossen van de eurocrisis. Nou, De Jager wist dan uiteindelijk die senatoren te overtuigen. Want die, uh, de eerste Kamerleden die vroegen zich af waarom wij voor 100 miljard... maar liefst aan garanties geven en de Duitsers 200. Nou, minister De Jager die legde dat nog één keer uit... dat hij alle kosten daarbij meetelt. Dat is ook de reden bijvoorbeeld, dat een land als Duitsland... ongeveer 200 miljard euro uh, in totaal uh, aan garanties heeft begroot. Dat is een pakket wat hij net heeft geaccordeerd in een boendesdaak. Terwijl uh, dat omgerekend naar Nederland... ongeveer die 44 miljard euro aan hoofdsommen is. Wij garanderen gewoon in onze systematiek een veel hoger bedrag... dan wat andere landen in hun begroting opnemen. Dat is een hele nette manier. Het is misschien een beetje, je zou kunnen zeggen... wel heel erg slecht weerdenken. Maar wij uh, begroten voor de komende dertig jaar... al gelijk ook de rentes uh, mee. Ja, dus alle risico's worden meegenomen. Nou, toen snapte ze het. De eerste Kamerleden eindgoed al goed bij de stemming van acht. hebben alle leden de presentieles getekend. Dat is het, is het geval. Ik ga ervan uit dat niemand nog behoefte heeft... om een stemverklaring af te leggen. Dat zou toch altijd te dol zijn op dit tijdstip, blijkt mij. En ik mag een volgende nummer trekken voor de stemming. We beginnen bij nummer 46. Mevrouw Meurs, heer Nagel, mevrouw Popken. En de voorzitter is voor. Voor het wetsvoorstel hebben gestemd 43 leden... daartegen 18, zodat het wetsvoorstel is aanvaard. Ja. Ik sluit de vergadering. En dus... Een ruime meerderheid achter minister De Jager nou. en achter het noodfonds. Precies, hoe anders ging het... Um... Peter, in Slowakije. Uh, we hebben ieder geval even gesproken met Wouter Meijer... over uh, de stemming daar. Uh, hij gaf aan dat er een, gewoon een tweede stemming zal komen. Is het noodfonds in uh, Nee, want de Slowaken wilden natuurlijk die regering weg hebben. Nou, dat is met deze tegenstem meteen gelukt. Ja, en dan kan er waarschijnlijk op korte termijn... toch opnieuw gestemd gaan worden. En uh, ze hebben eigenlijk laten weten dat ze dan voor zullen stemmen. Al vinden ze het uh, wel gek dat zij aan tig uh, voorwaarden moesten voldoen... om bij de euro te komen. Ja, dat ze nu andere landen moeten helpen die daar nooit aan hebben voldaan, zoals de Grieken. Nou, minister De Jager die reageert nogal terughoudend op het Slowaakse nee. De Sloaakse regering heeft gezegd dat ze, uh, althans er zijn signalen in de pers, die kan ik niet bevestigen, uh, maar er zijn signalen in de pers gegeven vanuit uh, regeringskringen of parlementaire kringen in Slowakije dat ze wellicht het opnieuw deze week uh, aan hun parlement we zullen voorleggen, ze kennen hun internationale verplichtingen... dat deze week geratificeerd zou moeten worden. Um, ik vind het heel lastig om uh, nog in het proces dat wij als ene laatste land... <laughs> dat om nu al gelijk tijdens dat proces een vinger ergens anders naar uit te steken. We moeten even um, uh, dat proces afwachten. En ik, um, ik ga ervan uit dat alle 17 landen uiteindelijk... hun internationale verplichtingen... Uh, mo moeten verdoen. Overigens is dat voor Nederland op geen enkele wijze zou dat een reden zijn om ons eraan te onttrekken, want wij moeten sowieso doen wat voor de financiële stabiliteit en voor Europa in het belang is voor Nederland en voor Europa. Ja, de euro moet gered worden, minister De Jager die rekent dus uiteindelijk uh, op een ja en uh, ja, kan daar dan een paar dagen nog best op wachten. Ja, voorlopig zitten we nog wel in crisis, hè, Peter, maar dat is niet alleen maar nadelig. Hè? Ik begrijp dat minister De Jager er ook wel een meevaller aan heeft, aan die Europese zorgen. Ja, een uh, rente meevaller van 7,5 miljard maar liefst. Want Nederland kan inderdaad heel goedkoop geld lenen op dit moment. Tegen 0,12 procent. Je zou zeggen, doe mij zo bang. Ja. Ja. Maar ja, verdienen aan de Grieken. Dan moeten ze de komende jaren natuurlijk ook alles terugbetalen. Geen econoom die dat nog gelooft. En het is natuurlijk eerst zien, dan geloven. Ze hebben wel betaald in 2010 de rente. 23,6 miljoen. Maar ja, dat geld, dat willen we ook terug, hè? Zo is dat Peter Blok. Maar in ieder geval zit er dus ook nog een meevalletje aan. Na vijf jaar gaat het er dan van komen. De Israëlische militair Gilad Shalit wordt vrijgelaten. In ruil voor ruim duizend Palestijnse gevangenen. Dat is de uitkomst van onderhandelingen tussen de Israëlische regering en Hamas. Premier Netanjahu heeft de familie van Shalit opgebeld... en vertelt dat hij zich aan zijn belofte houdt en hun zoon thuis zal brengen. Maar niet meer gezegd, maar de ben niet Correspondent Anki Regges is in Israël. Anki, is het helemaal zeker dat Shalit vrijkomt? Ja, het ziet er echt naar uit dat de deal tussen Israël en Hamas door zal gaan. Want het is inderdaad getekend zowel door Israël als door Hamas... en vannacht ook goedgekeurd door de Israëlische regering. Maar in ieder geval krijgen diegenen die een brood willen gaan... of willen appelleren tegen het akkoord bij het hoogste rechtshof van Israël... de kans om dat te doen... En dan vraag je je misschien af wie is daar tegen, maar de meeste die tegen zijn, dat zijn familieleden van terreurslachtoffers die er tegen zijn dat de moordenaars van hun dierbaren op vrije voeten komen. En vandaag begint het loofwittefeest en dat feest wordt gevolgd door de Sabbat, dus dat kunnen ze pas op aanstaande zondag doen. Dus tot en met zondag zal Salid niet vrijkomen. Oké, okay. en, en hoe groot is dit voor Israël? Want uh, Shalit heeft lang vastgezeten. Er werd ook even getwijfeld of hij überhaupt nog leefde. Wat, wat zullen de reacties zijn? Nou, je kunt wel zeggen dat het hele land op zijn kop stond... met het nieuws uh, dat er een akkoord was over de vrijlating van uh, Gilad Shalit. Die, die soldaat Salid zat dus meer dan vijf jaar gevangen ergens in de Gazastrook En dat was echt een open wond hier in Israël. Dus het nieuws bracht enorm veel emoties in Israël teweeg. Er werden theatervoorstellingen werden onderbroken. Bruiloft met partijen stopt om het nieuws te verkondigen. En daarbij alle netten van de Israëlische televisie waren onafgebroken... van 7 uur gisteravond tot 1 uur vannacht in de lucht... ...met het nieuws en commentaren over de deal. En als je de krantenkoppen leest van vanochtend gaat het ook over niets anders. Kijk, in de afgelopen jaren zijn er honderdduizenden burgers op de been geweest... ...om de Israëlische regering te dwingen de eisen van de Hamas-beweging in te willigen... ...en meer dan duizend Palestijnse gevangenen vrij te laten. En het gaat hier echt niet om inbrekers of herrieschoppers... ...maar over zware jongens die of terreuraanslagen hebben gepleegd of georganiseerd... Alle met heel veel slachtoffers. Zo wordt onder andere ook de daders va vrijgelaten van de aanslag op een pizzeria in Jeruzalem. Waarbij vijf leden van de Nederlandse familie schrijverschuurder omkwamen. Hm. Maar dus 280 van de duizend die vrijgelaten worden hebben één of vele malen levenslang gekregen. Ja goed, het is dus uh, nog niet helemaal onomstreden. Uh, waarom is het nu wel gelukt? Waarom zijn ze nu toch tot een akkoord gekomen? Nou, dat zei gisteravond, zei premier Netanyahu dat het nu eigenlijk de laatste gunstige kans was om zo'n deal te sluiten. Hij had het over een window of opportunity die waarschijnlijk weer heel snel dicht zou gaan. Het heeft alles te maken met, uh, ja, ik denk met de omwentelingen in het Midden-Oosten, de, de Arabische lente. En zowel Israël als de Hamas, die hebben uiteindelijk water in de wijn moeten doen wat betreft de lijst van de vrij te laten uh, Palestijnse gevangenen. En dat is gebeurd met... Uh, beeld van Egypte met Duitsland de Verenigde Staten... ...en zo is men uiteindelijk tot een overeenstemming gekomen. En Israël die spreekt dus eigenlijk helemaal niet met de Hamas... ...die ziet dat als een uh, terreurorganisatie... Er ...zijn nog een aantal andere landen die dat ook uh, zo zien... ...dus die onderhandelingen die zijn ook heel moeizaam verlopen... ...dat ging dan in Egypte in een hotelkamer. En dan kwamen eerst de Israëliërs binnen... om te kijken wat de deal, welke mensen op de lijst stonden... wat de eisen waren van de Hamas. En die tekenden dan. En dan kwam, gingen de Israëliërs weg en dan kwamen de Hamasleden binnen. En zo is het uiteindelijk toch uh, gelukt. En voor Israël, ja, ik, uh, kijk... hier, iedere familie in Israël heeft wel een zoon of een dochter in het leger. En de ongeschreven wet hier en de absolute belofte is dat... Het leger alles zal doen om gewonde of gesneuvelde soldaten naar Israël terug te brengen tegen elke prijs. Niemand die wordt op het slagveld achtergelaten en die belofte die was niet ingelost met soldaat Solit. En ik hoorde gisteravond ook de minister van Defensie, Ehud Barak, en die noemde de vrijlating van Solit een absolute morele verplichting, zelfs als de prijs hmm. hoog is. Anki Reggers vanuit Israël. Morgen de oorka zal zijn dagen moeten slijten op het... Uh... Zonder Tenerife, zo heeft staatssecretaris Bleker besloten. <laughs> Zometeen is meteen meer erover. Volgens ja. nou, mij helemaal geen straf, John Bakker. Um, nee. ja, als het dan regent in Nederland, dan gaat het meteen mis, hè? Ja, dan uh, staat er ineens uh, 240 kilometer aan file. Nou, normaal op woensdag uh, zitten we rond de 130, nou, misschien 150, maar dan haalt het wel op. Ja, er zijn een paar ongelukjes gebeurd, maar echt uh, bijzonderheden zijn er eigenlijk niet... Uh, wel veel vertraging op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Kadoule en Knoop het Watergraasmeer. 8 kilometer na een ongeluk. Maar inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. Ook een aanrijding op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Reewijk. Daar staat 5 kilometer file. De linker is afgesloten. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg... tussen Galder en sint Bos zes kilometer file. De rechter is afgesloten. Verkeer richting Tilburg kan vanaf knoop het Galder beter omrijden... via de noordkant van Breda. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Hele week hebben we het over één jaar kabinet Rutte. Bijzonder kabinet natuurlijk, een minderheidskabinet. VVD, CDA we hebben een minderheid, maar hebben de gedoogsteun van de PVV. En dat maakt het lastig voor de oppositie. Joost Vullings in Den Haag. Joost, is dat te merken? Kan de oppositie er mee overweg? Nee, ze hebben er best wel, best wel, wel, wel moeite mee. Uh, kijk, het, het, sterker nog, het werkt soms wel eens eigenlijk tegen de oppositie. Want ja, van twee partijen in, in ons parlement is de rol eigenlijk glashelder. Dat zijn de VVD en het CDA, dat zijn de regeringspartijen. Dan heb je de PVV, dat is vaak een coalitiepartij. Maar ja, geregeld ook oppositiepartij... Denk aan de euro. En, ja, en al die andere partijen die zijn ja, soms uh, uh, coalitie, dan weer oppositie. Behalve de SP overigens, die is altijd oppositie. En dat leidt tot hele gekke situaties in de Tweede Kamer. Als het bijvoorbeeld gaat over Koenders, dan zie je dus aan de interruptiemicrofoon... de PvdA, PvdA en de SP volop Jolande Sap van GroenLinks aanvallen. Want zij heeft die missie gesteund. Gaat het over het pensioenakkoord... Dan zie je dat de SP en D66 volop de PvdA aanvallen. Want die partij heeft het pensioenakkoord gesteund. Ja, en dat is toch wel eigenlijk een hele bijzondere situatie voor een kabinet. Want op hele belangrijke dossiers krijg je steun van de oppositie. En vervolgens gaan die met elkaar in debat. Nou ja, ik zou eigenlijk haast zeggen, wat wil je nog meer als, als kabinet? Ik vermoed niet dat Rutte en Verhagen en Wilders daarom de gedoogconstructie hebben gekozen. Maar het is wel een soort welkom bij-effect. Het is eigenlijk een, een nieuwe vorm van verdeel en heers dat goed uitpakt voor het kabinet. Ja, want op zich zou je zeggen, Joost, dat um, als een minderheidskabinet um, rekening moet houden... want het is het geval met de oppositie om meerderheden te halen... dan zou dat een gunstige startpositie kunnen zijn voor de oppositie. Maar dat is dus niet het geval, zeg jij, want ze bestrijden ja, elkaar. Kijk, ja, het, het, het gekke is dat het er in debatten toe leidt dat ze elkaar gaan bestrijden. Je kan wel dingen binnenhalen, dat zegt dan ook iedereen. Maar bijvoorbeeld Jolande Sap haalt dan binnen... dat dus de missie in Koenloos aangepast wordt aan de wensen van GroenLinks. Maar dat komt je eigenlijk alleen maar op de hoon van je mede-opposanten eh, te staan. En hetzelfde geldt voor de PvdA met het pensioenakkoord. Daar zijn ze best tevreden over wat ze daar op, hebben binnengehaald eh, bij minister Kamp. Maar ja, alle andere partijen hebben er alleen maar kritiek op... waardoor dat ook helemaal, helemaal ondersneeuwt. Dus dus ja, je haalt af en toe wel eens wat binnen, maar echt uitventen, dat lukt ook niet. Maar waarom doen ze het dan zo, Joost? Want het kan ook anders. Hè? Kijk maar naar Slowakije gisteravond. De oppositie is daar tegen. Is niet tegen dat plan. Maar vanwege binnenlandse politiek stemmen ze toch tegen. Waarom doen ze dat hier niet? Ja, nou, dat, is een, dat is een goed voorbeeld. Kijk, het zijn vaak uh, grote, gevoelige dossiers waarin de oppositie het kabinet steunt. Uh, en de oppositie vindt het dan ja, ongeloofwaardig of misschien zelfs wel onverantwoordelijk om tegen dat soort punten te zijn. Hè. Denk aan de euro. Nou goed, en dan kan je ook nog iets binnenhalen voor je achterban. Kijk, het alternatief is domweg nee zeggen. Nou, dat doen ze dan in Slowakije. Maar ja, zo is de Nederlandse politieke cultuur niet helemaal. Ondanks dat er in woord heel erg gepolariseerd wordt in Nederland, zijn de meeste Nederlandse politici eigenlijk heel bestuurd ingesteld en vol verantwoordelijkheidsbesef. Uh, dus ja, ze stemmen uiteindelijk toch uh, gewoon mee. De enige partij overigens die het heel erg slim doet, is de, is de SGP. Want die partij haalt eigenlijk heel veel punten binnen... Ja. Maar die krijgt dan geen kritiek van, van andere oppositiepartijen. Dus dat, dat, dat, dat doen ze op zich heel erg goed. Joost Vullings in Den Haag, dank je wel. Over één jaar Rutte vindt u ook meer op onze website, nos.nl. En een jaar orca Morgan. Ze gaat niet terug naar zee. Staatssecretaris Bleker van Landbouw wil dat de orca... naar een dierenpark op het Spaanse eiland Tenerife gaat. Sinds de verzwakte orca uit de Waddenzee is gehaald... willen natuurorganisaties dat Morgan vrij wordt gelaten in de natuur. De keuze voor gevangenschap op Tenerife is ook niet... De eerste keus van Henk Bleker. Nou, het liefste had ik gezien dat het dier weer uh, de vrije zee op zou kunnen in de buurt van uh, Noorwegen. En dat er ook een goede kans was dat ze haar familie weer zou uh, vinden op wie ze aangewezen is. Maar helaas, helaas, uh, de kans is reëel dat wanneer we haar weer de vrijheid op de zee geven, ja, dat ze het gewoon niet gaat redden. Waarom zou ze het niet redden? Nou, deze dieren die zijn aangewezen op hun familie, op hun groep omdat ze in groepsverband uh, de vis vangen, de prooi vangen. Uh, en ze kunnen dus niet in hun eentje, laten we zeggen, in hun eigen voedsel voorzien. Dus als de kans reëel is dat ze die familie, die groep niet vindt... dan betekent het gewoon langzaam en zeker uh, in de eentje uh, verhongeren en dood. En dat is ook geen mooi vooruitzicht. Nu zijn er heel veel actiegroepen en wetenschappers die zeggen... Ten eerste heeft Morgan familie in Noorwegen. Dus ze kan zo terug naar haar eigen familie. Ja, er is waarschijnlijk familie in Noorwegen, een groep. Er is overigens geen zekerheid over dat die groep daar rondzwemt. Maar er zijn wel wat aanwijzingen. Volgens wetenschappers hele sterke aanwijzingen. Ja, maar we hebben wel geluidsonderzoek laten doen. Want Wat is nou het mooie? Die dieren die communiceren met geluiden... Uh, en als die, dat geluidenarsenaal zeg maar, uh, matcht met hoe, hoe, hoe deze orka zich, uh, zich, zich uit... dan kun je zeggen van, hé, hey, dat klopt, ze kan daar terecht. Maar er is geen 100% overeenstemming gevonden... tussen die groepen die in Noorwegen zijn bekeken en beluisterd... en de manier waarop, uh, laten zeggen, uh, de orka morgen uh, praat. Dus, dus we hebben niet de zekerheid dat het goed zit... dat ze goed onder dak komt bij, een van, uh, bij, die, bij die familie. En waarom is het zo belangrijk dat ze in die groep terechtkomt? Want het is een soort orka wat eigenlijk alleen maar kan overleven in de groep. Omdat ze in groepsverband hun voedsel verzamelen... Uh, de vissen omsingelen... en dan ieder neemt dan zijn hap, zijn maal... Uh, om uh, um, uh, ja, weer een dag vooruit te kunnen. Heeft hij het Morgan al verteld? Nee, ik, ik, nee, ik, ik kan nog niet communiceren met uh, Morgan. Ik heb mijn eigen familie.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 ...naar België. Want de Belgen hoopten op een wonder, maar het bleef uit. In drie minuten prikte Duitsland de Belgische voetbaldroom door. De Rode Duivels verloren met 3-1 van Duitsland. En zo missen ze het Europees kampioenschap volgend jaar in Polen en Oekraïne. Ivo Victoria, goedemorgen. Goedemorgen. Belg van geboorte, maar woonachtig in Amsterdam. En schrijver, hoe verdrietig bent u? de match van gisteren, dat, dat was niet de grote teleurstelling. Uh, het was eigenlijk al veel eerder uh, verloren gegaan. Maar uh, ja, het doet toch een beetje pijn. Ze hebben zich nog wel enigszins verzet, hè? Ze hebben zich nog enigszins verzet, ja. <laughs> het was... Uh... Een typische wedstrijd. De eerste 30 minuten waren de Belgen eh, oppermachtig... en eh, drie minuten later stond het 2-0 voor de Duitsers. Au, <laughs> dat eigenlijk ja. niet grappig. Nee, nee, dat, maar, nou ja, ik ben blij dat u er nog om kan lachen. Want, maar dat is wel pijnlijk dat je uh, eigenlijk het goed doet... en opeens toch met 2-0 achter staat. En dat met al het verdriet dat België al heeft. Ja. Ja, goed, maar we hebben wel bijna een regering nu. Hè. Dus, uh... <lacht> bijna. <lacht> bijna. Ik geloof wel dat het deze keer echt gaat lukken. Uh, dus, uh, maar goed, uh, ik denk niet dat dat voor veel België de, de, de pijn verzacht. Uh, sterker nog, ik denk dat veel België misschien wel uh, meer belang hechten aan de wedstrijd van gisteren dan aan de aanslepende formatie. Ja. Uh, u, u zit al zo lang zonder regering, uh, daar doe Lara natuurlijk op. En, en Dexia natuurlijk, dat gaat ook weer geld kosten. U zit al op zwart zaad. Had België um, deelname aan het EK goed kunnen gebruiken? Ja, uh, ik denk het wel. Ja, dat, dat, zoals het vaak gaat hè, met sport, het is meestal uh, een kortstondige maar heftige uh, versteviging van nationaal gevoel. Hè. En, uh, en, en, het, en het concept België staat natuurlijk al enige tijd onder druk. Daar heb ik zelf helemaal niks bij eigenlijk. Ik ben helemaal geen uh, Vlaams nationalist of uh, separatist. En ik denk, de meeste Belgen willen niet dat België uit elkaar gaat. Hè. Zelfs de meeste stemmers op het n willen dat niet. Dus uh, succes op een, op een groot voetbaltoernooi gaat kunnen helpen. Maar, uh, dat had eenheid ja, kunnen smeden in had, het land, zegt hij. Dat had eenheid kunnen smeden, ja. ja. ja maar helaas. goed, uh, de meeste Belgen zijn nogal uh, realistisch in dat soort zaken. En uh, ik denk niet uh, uh, dat, dat het land nu helemaal in een zakje nas zit. Hm. Had u al een café uitgezocht in Brussel, halle vilvoorde om te gaan kijken? Nee, dat valt niet. Ik kijk voetbal uh, thuis. Oh, dat is heel uh, zeker als de Belgen spelen, want dan is de opperste concentratie uh, vereist. Helaas, u moet uh, het weer even met Nederland doen. Nou, zo ja, nou, toch? Ja, dat ligt, dat ligt altijd een beetje gevoelig. Zo. Maar de afspraak met mijn, vrienden, eh, met mijn Nederlandse vrienden is. Dat ik niet zal juichen mijn tegendoelpunt voor Oranje. Dat is al heel wat van een beeld. Dat kan van mij niet verwacht worden. Meneer Victoria, hartelijk dank. En sterkte ja. ermee. Ja, dank je. Goedemorgen.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 je nou de leiding, ik bedoel serieus even de huiskamertemperaturen. 1 ja. graadje ogen, hoe moeilijk kan dit nou zijn? De Remeha Isense klokthermostaat, daar kun je zonder handleiding mee lezen en schrijven. Mooi ding, man. Kijk op remeha.nl. Een traditioneel kerstpakket? Ja joh, dat is ook Tintelingen. Tintelingen.nl Radio 1, het NOS Journaal. Het is een provocatie, zegt Saoedi-Arabië... over het complot in de Verenigde Staten. En Blackberry-bezitters hebben nog steeds te maken met een storing. Half negen. Goedemorgen, ik ben Dorald Meegens. Saoedi-Arabië neemt maatregelen tegen Iran... naar aanleiding van de ontdekking van plannen... voor een aanslag op zijn ambassade in Washington. Doelwit was onder andere de Saoedische ambassadeur in de Verenigde Staten... zegt minister van Justitie Holder. Today the Department of Justice is announcing charges against two people... who allegedly attempted to carry out... Een uh, dodelijke plot die door de van de regering om Een foreign ambassador hier in the United States. de Verenigde Staten. De verdachten zijn twee Iraniërs van wie er één nog voortvluchtig is. De Saudische regering spreekt van een grote provocatie. en een gruwelijke schending van internationale normen en afspraken. Volgens de VS zijn de aanslagen bedacht in Iran, correspondent Thomas Erdbrink. over hoe er in Iran op de beschuldiging is gereageerd. Absoluut eigenlijk geschokt om heel eerlijk te zijn. Ze zeggen het wel niet, maar als je naar hun reacties kijkt, dan is dat het geval. Ze zeggen van, uh, Amerika komt weer met een nieuw Hollywood scenario om Iran onder druk te zetten. Dat zegt de woordvoerder van Ahmadinejad. Uh, de, iemand anders zegt van, dit is een, een, een manier van de Amerikanen om de aandacht van hun eigen interne problemen af te leiden. Uh, want ze hebben daar allemaal economische protesten en problemen en andere zaken. Ondertussen hebben de Verenigde Staten Amerikanen in het buitenland gewaarschuwd... om alert te zijn op mogelijke anti-Amerikaanse acties. Het Slowaakse parlement heeft tegen de uitbreiding van het Europese noodfonds gestemd. Maar dat betekent nog niet het einde van het noodfonds. Deze week is er in dat Slovaakse parlement een tweede stemronde. En dan is er waarschijnlijk wel een meerderheid voor. Correspondent Wouter Meijer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 Door de meerderheid ontstaat. Europa kijkt met spanning naar Slowakije, omdat het het laatste land is dat de plannen over de steun aan noodleidende landen moet goedkeuren. Chipmachinefabrikant ASML heeft een goed kwartaal achter de rug, ondanks de economische teruggang. De omzet van het bedrijf was bijna anderhalf miljard euro, een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst bedroeg een kleine 355 miljoen, stijging van 31 procent. Israël en Hamas hebben een deal gesloten over de vrijlating van de Israëlische sergeant Gilad Shalit. Israël krijgt de militair in ruil voor ruim duizend gevangen Palestijnen die dan vrijkomen. Shalit wordt al ruim vijf jaar vastgehouden door Hamas. En met de ruil komt er een eind aan een langlopend conflict. Hamas en Israël die waren er wel veel aan gelegen om nu zo'n deal te sluiten. Dan zul je leiderschap aan... ...aan beide kanten zien. Hè? Ik bedoel, die Israëlische militair die vijf jaar heeft vastgezeten... ...niemand weet op wat van manier. Dus ja, dat, die verhalen die naar buiten komen, dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. En Netanyahu noemt de overeenkomst die nu is gesloten... ...een goede deal voor Israël. Volgens Hamas-leider Marshall is afgesproken... ...dat Israël de duizend Palestijnen in twee etappes zal vrijlaten. De helft binnen een paar dagen en de rest over twee maanden. Als een koude drone dat die Blackberry deed. Ja, iPhone is beter, hem in je reet Surf zo glad en we zeggen gewoon sorry, Half dag zonder BIP, ik kon niet eens dingen Vitjes in de trein, en ze begonnen opeens te zingen. Ja, Blackberry-gebruikers worden met de dag gefrustreerder... dat hun telefoon nog altijd geen verbinding kan maken met internet. Volgens fabrikant Rim heeft het te maken met een fout in hun systemen. Daardoor kunnen mensen in Europa, in Afrika en in het Midden-Oosten... niet op internet, niet mailen en geen pingberichten versturen. Afgelopen maandag was er ook al een storing... en die is na ongeveer tien uur verholpen. Dit was over nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen valt regen... Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen 10 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Vanmiddag houdt de neerslag aan en vooral in het midden en noorden van het land kan het even flink doorregenen. De wind is zwak tot maten van kracht en komt uit het westen tot noorden. De temperatuur loopt vanmiddag niet verder op dan naar 12 graden op de wadden en 17 graden in het zuiden van het land. Vanavond trekt de neerslag langzaam naar het zuiden en klaart het vanuit het noorden op... De temperatuur daalt komende nacht naar 2 graden in het noordoosten... tot 10 graden in Zeeland en op verschillende plaatsen ontstaat mist. Morgen laat de zon zich weer zien en blijft het droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het 14 graden in het noorden... tot 16 graden in het zuiden. HWB Verkeersinformatie, 55 files, ruim 200 kilometer bij elkaar. Een stuk meer dan gebruikelijk om deze tijd op een woensdag. Na een ongeluk op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch... bij knoop het Oude Rijn, 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En een stukje verderop bij Veghel is een ongeluk gebeurd. Daar staat nu 3 kilometer file. De linkerrijstrook is daar ook afgesloten. Veel vertraging de hele ochtend al op de A4 vanuit Delft naar Amsterdam. Tussen Rijswijk en Zoeterwoude, 17 kilometer. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg... Bij knoop het Sint-Anna-Bos nog 6 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij.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 Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Goedemorgen, het is negen minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio in Journaal. Het Cinekit Filmfestival gaat weer beginnen. En Mark-Robin Visser probeert uit te zoeken... waarom de Nederlandse kinderfilm zo succesvol is. Nou, dat doet hij op de set ergens van een ja. film. En, lukt het je al of loop je alleen maar in de weg? Nou, ik, loop, ja, ik ben bang dat ik wel een beetje in de weg loop. want We worden hier nog allemaal kratten met spullen uitge, uitgeladen. Dit is overigens, eh, moeten we wel even zeggen... Maria Peters, hier wordt op dit moment geen kinderfilm gemaakt... hoewel jullie daar wel, u daar wel heel veel verstand van heeft. Uh, nee, nu wordt er een, uh, een uh, telefilm uh, gemaakt en het thema is misdaad. Dus dit is uh, een soort thriller, een misdaad uh, thriller ja. uh, voor de Afro televisie Luisteraars, wij bevinden ons in een kantoorgebouw in Amsterdam-Zuidoost. En daar, uh, daar hebben jullie de bovenste verdieping van afgehuurd. En wat moet dat hier voorstellen? Uh, dit is het politiebureau van uh, de hoofdpersoon, uh, de kop. Want het verhaal heet kop versus killer. Ja. En uh, de kop uh, is politieman en uh, regisseur eigenlijk. En die is uh, de strijdverdeling. Aan het aanbinden met een hele zware crimineel. En, en, nu en wat, wat is dit allemaal? Wat ben jij nu aan het doen? Ik ben voor het licht aan het regelen. Jij bent met licht bezig, dus het moet allemaal nog opgebouwd worden. Ja, we zijn net begonnen. Acht uur was de... Dan begint begin de draaidag en uh, ja, dan wordt er van alles gesjouwd en uh, ja. licht ingeladen en make-up gedaan, kleding... Het is, het uh, is uh, hartstikke leuk om op zo'n filmset te zijn. En het doet me ook denken aan die castings die jullie doen. Daar hangt ook zo'n zinderend sfeertje. Ik kan me herinneren dat ik bij jullie op de casting ben geweest voor de film Timbuktu, Dat is een jeugdfilm. Daar hebben jullie geloof ik 2000 kinderen voor uh, gecast. Ja, inderdaad. Doen, dat doen jullie altijd, hè? steeds meer. Nou, de, de, de uh, aanmeldingen die zijn, uh, die lopen zo, uh, uh, ja, het is echt gigantisch. En voor razend hebben we er wel bijna 6000 uh, uh, gecast. is ja, echt razend, dat is jullie laatste film, die is gisteravond in première gegaan. Ja. De jeugdfilm vanaf negen jaar, geloof ik. Ja, de keuring is negen jaar en het is een verhaal van Carisle, een boek van Carisle. Ja. En uh, ja, god, dus de, ja, eigenlijk uh, uh, hebben we daar altijd hele grote castings voor, omdat uh, het talent uh, is niet zo zichtbaar. Hè? Nee. Dus je, je hebt geen theaterscholen die je echt... Zulke uh, jonge kinderen. Die, ja, die zijn er wel, maar dat zijn maar een beetje een kleine groep. En we willen eigenlijk iedereen een kans geven. Dus dat is heel erg leuk. Zegt die film Razend gaat natuurlijk ook op Sinekit. Uh, dat festival uh, spelen. Ja, Sinekit. Ja, uh, daar is hij ook uh, uh, een van de films die daar draait. Dus dat is uh, allemaal heel prachtig. Want Sinekit uh, is nu uh, het, heeft het 25-jarig jubileum. Ja. En uh, dus dat wordt vanmiddag geopend door uh, de Koninklijke gelukkige familie uh Prins Willem-Alexander en uh, Prinses Maxima. Ja, dus dat ben ik ook uitgenodigd. Ja, en, en luisteraars, mevrouw Peters is ook al zenuwachtig. Want ze zat net te googelen hoe de kinderen van Willem-Alexander en Maxima ook alweer, ook alweer heten. Zeg het nog eens, weet je het nou? Ja, ik weet het wel. Dat? Het is Amalia, Ariane. Is niet spieken? Nee, nee, Ariane en uh, Alexia. Ja, want het is dus heel goed mogelijk dat u vanmiddag nog. Ja, ik krijg. Uh, ja, ja. Ja, ja, ja heel chapeau hoor. Ja, maar ik, maar ik wist het wel. Want het is dus mogelijk dat u vanmiddag nog even met de prins en de prinses in gesprek daar gaat, nou, die... als bekende filmmaakster? Stel dat die kans er is, dan wil ik niet zo uh... nou, wil ik niet zo bleu zijn dat ik dat niet weet. Maar het, is niet, ja. het, is, het is ook heel goed voor het festival dat Willem-Alexander en Maxima daar zijn. Dat je lijkt mag je... eigenlijk wel zeggen dat het heel goed gaat met de Nederlandse film. Het is een ontzettend uh, positief verhaal. Er zijn natuurlijk ook jeugdfilms die geflopt zijn. Hebben jullie wel eens een flopfilm gemaakt? Uh, nou, ik, ik kan me dat eigenlijk niet meer goed herinneren. Want dat dringt je van weg. Ja, denial. Uh, nee, het gaat heel goed met de jeugdfilms. Ja. Omdat, uh, Hoe komt dat eigenlijk? Nou, ik denk dat het uh, komt omdat er uh, publiek voor is. Uh, je moet ja. je voorstellen, uh, als uh, kinderen naar de film gaan... dat ze het hartstikke leuk vinden om hun eigen taal te horen. Ja, maar dit jaar twaalf nieuwe Nederlandse jeugdfilms. Dat is hartstikke veel. Ja, nou, ik vind het top. Want uh, dat betekent dat we dus eigenlijk elke maand... een uh, nieuwe film in de bioscoop hebben gemiddeld. En uh, ja, ik vind... Uh, dat, dat geeft ook werk aan, uh, aan, aan, uh, ja, aan de mensen die in het filmvak bezig zijn. Kinderen vinden het leuk om naar te kijken. Gaan Klopt. met hun familie. En uh, ik denk dat het helemaal fijn is dat het uh, gemaakt wordt. Ondertussen, voordat u naar uh, de opening van Cinekit uh, gaat... hier nog even de productiebegeleider van de film Kop versus Killer. En ik heb begrepen dat u zelf ook stiekem nog even op de make-up stoel gaat zitten. Ja, voor vanmiddag. ik moet er toch goed uitzien ja. op die foto. Het was vandaag ook <laughs> alweer vroeg dag, dus uh, doe er maar een, een plakkaatje op. Ja, en zeker die walletjes. Klein beetje bij. Ja, precies. <laughs> ja. Goed, groeten uit Amsterdam. Tot later. Robin Visser over de film en met name de kinderfilm. Wij moeten het weer hebben over de BlackBerrys. Want de problemen met de service van BlackBerry houden aan de telefoons. Waren het maandag en gisteren de Europese, Arabische en Afrikaanse gebruikers... die niet meer het internet op konden, geen e-mail meer kregen, niet meer konden chatten. Nu zijn ook de BlackBerry-gebruikers in Latijns-Amerika afgesneden van de buitenwereld. Wij praten erover met Ed Achterberg van Telecom Paper. Meneer Achterberg, goedemorgen. Weer meer gebruikers met het probleem. Wat doet dit voor de zakelijke gebruikers? Dat zijn vooral de gebruikers van zo'n BlackBerry. Hè? Nou, zo is BlackBerry groot geworden. Ook in Nederland heb je grote massa's jeugdigen die van de BlackBerry afhankelijk zijn voor hun dagelijkse communicatiebehoeftes. Wat dat ermee doet, die zijn verstoken van, van essentiële communicatie en hebben dus vrij rustig op dit moment. En dat is natuurlijk volstrekt niet gewenst. Nee, maar ik kan me voorstellen dat, u uh, zegt inderdaad, een grote groep jeugdigen gebruikend. Uh, die zijn ook verstoken van internet uh, en pingen, chatten bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar die zakelijke gebruikers die zijn voor hun werk er ook nog afhankelijk van. Ja, en de, de kracht van Blackberry, hè, waar ze om geroemd worden uh, en misschien wel werden, uh, was dat juist de security, de veiligheid, het feit dat er zo'n veilig systeem was wat het altijd deed en altijd werkte. En um, ja, dat werkt dus nu plotseling niet. En niet een uurtje of twee uurtjes, maar gewoon al uh, twee of drie dagen. En uh, ja, zeker binnen de zakelijke wereld is uh, een paar dagen niet uh, kunnen mailen, is uh, nou, ja, toch vrij desastreus. En als je het optelt bij het uh, nieuws wat we sowieso al over bij de laatste tijd is, zit eigenlijk een, een druppel in de emmer die misschien toch wel aan het overlopen is. Ja, daarover uh, zo meer meneer Achterberg. Want merkt u het om u heen? U bent op een congres over breedband. Dus u zit wel ja. in, de, in dezelfde hoek op het ogenblik. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die zo'n apparaat hebben. Uh, merkt u dat men er boos over wordt? Nou, het congres is nog niet begonnen, dus in ieder geval de mails dat mensen te laat zijn hebben we nog niet ontvangen. Nou, nee, die komen er nog reden. niet. Nee. nee, maar als ik om me heen kijk, ik merk het wel. van goh, Mensen die uh, nou ja, afkikverschijnselen krijgen, wil ik niet zeggen. Dat is voornamelijk bij de jongeren. Uh, dus ik merk er op dit moment vrij weinig van. Maar ja, het, het grondstend droeze moest wel uh, door de industrie. aan, ja, het is natuurlijk niet goed voor hem dit. En u zegt iets interessants, en eigenlijk ook wel zorgwekkend voor Blackberry. Um, zij werden geroemd uh, om... Het systeem dat ze gebruikten. Ik uh, heb luisteraars via Twitter die reageren. Ik gebruik hem nu als onderzetter. Ik kan er helemaal niets meer mee. Wat betekent dit voor het bedrijf? Ja, ik, ik zei al, nou, de druppel in de emmer, het zou ook de druppel die de emmer doet gaan overlopen. Uh, het gaat gewoon niet goed met dit bedrijf, hè. al het nieuws wat naar buiten komt. Uh, de, de toestellen die niet voldoende aanslaan, nieuwe operatingssystemen, wat al te lang duurt. Ze hebben een, een, een playbook gelanceerd, uh, nou ja, waarvan de verkoopaantallen gewoon uh, desastreus laag zijn. Het management uh, wat maar niet wil wijken. Uh, ja, dit bedrijf heeft gewoon wel een uitdaging in de zin van, uh, ja, hoe gaan we nu verder? Nou, u noemt dat uh, een uitdaging. Ja, ik probeer altijd alles positief te brengen. Okay. Uh, maar het is natuurlijk niet goed voor het merk op dit moment. En ik denk, uh, ja, voor de verkoopaantallen zal dit zeker killing zijn. Zeker omdat een hoop zaken zeggen, ja, we moeten een hebben, Want het werkt altijd. En ja, dat argument is natuurlijk van slagen weggevallen. Ja. En ik denk dat heel veel bedrijven dan gaan zeggen, nou ja, wat zijn dan de alternatieven? Gaan we dan naar de Apple toe? Of uh, proberen we op een, op een ja, Windows nou, Chrome? Gaan we dat even doen? En als de gebruiker zich tegen je keert, dan heb je echt een probleem. Ja, kijk dan, kijk dan ook, ja, die. Uh, elke dag nog de zure vruchten van. Die, die hebben gewoon een imago-probleem uh, bij de mensen die uh, hun toestellen moeten kopen. Uh, in de westerse wereld sowieso. Ja, en dat heb je niet in een dag uh, uh, gecorrigeerd, zou ik zeggen. Nee, het, het gaat de paarden inderdaad. Het vertrouwen. Um, dat BlackBerry-systeem is wel uniek. Blijkt het nu dan toch dat dat uiteindelijk uh, niet levensvatbaar is? Nou, dat zeg ik niet. Ik bedoel, het is uniek. Het heeft jarenlang goed gewerkt. Hè. En als je de berichten leest euh, werkte een, een veiligheidsklep eh, niet, om zo maar te zeggen. Nou, dat hebben we recent ook nog iets met olie meegemaakt. Je ziet gewoon dat uh, toch de systemen nog niet voorbereid zijn op, op uh, major uh, failures. Uh, dus de systemen hadden waarschijnlijk nog wat, uh, wat steviger uitgerust moeten worden. Dat als het de eerste veel over uh, niet goed gaat, dat het de tweede wel werkt. En ja, je kunt je afvragen in hoeverre dit op uh, het konto van uh, Rimte schrijft. Dat ze toch onvoldoende daar zorg voor hebben gedragen. Maar nogmaals, het heeft altijd gewerkt. En uh, ja, drie dagen eruit is uh, zeker geen uh, pleziertje. Het achterberg van Telekom Paper. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, precies. Meten is weten. En twee keer meten is het zeker weten. Dat gaan ze doen met een speciale meetmast op de Noordzee. Want uh, hoe staat de wind? Hoort u zo meer over? Eerst maar eens horen hoe het is met het weer op de weg. Bakker. Want dat heeft nogal uh, voor wat drukte, nou ja, wat oponthoud gezorgd. Ja, zeker. Zeker voor een woensdagochtend uh, was het uh, vrij druk. 53 files zijn er nu nog. 200 kilometer bij elkaar. Nou, nog steeds zo'n 100 kilometer meer dan gebruikelijk om deze tijd. Van het langer is inmiddels de file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen knooppunt Nes en knooppunt Lunette, 19 kilometer. Hij heeft te maken met een ongeluk, maar inmiddels zijn wel de rijstroken weer open... En op de A58 vanuit Breda naar Tilburg... daar was een ongeluk gebeurd bij knooppunt Sint-Anna-Bos... staat nog wel 6 kilometer file, maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Bijzonder transport vertrok afgelopen nacht uit de haven van Ijmuiden. Die speciale mast met meetapparatuur, wat Lara net al zei... die wordt op dit moment naar een locatie midden in de Noordzee gesleept. En die meetmast moet informatie gaan geven over wind op zee... met het oog op toekomstige windmolenparken. Het is een initiatief van energiebedrijven, universiteiten en andere kennisinstellingen. Onze energiecorrespondent Bram Schilham was gisteravond bij de voorbereidingen van het transport. Aan de kade ligt het drijvende werkeiland klaar voor vertrek. Vertrek naar de Noordzee, 75 kilometer uit de kust. Daar gaan ze aan het werk om de meetmast neer te zetten. En Die ligt nu ja, in delen aan dek. Een rood-wit-stalen uh, gevaart, een soort elektriciteitsmast. Die moet daar neergezet worden. En boven de loopplank staat Lout van Seventer. Hij is manager offshore van uh, RWE Essent. Een van de bedrijven die meedoen aan dit project om de wind op zee te gaan meten. Uh, we zien hier uh, de hamer. Hiermee wordt uh, de fundering uh, in de zeebodem uh, geslagen. En dan de mast zelf. Ligt daar in... de mast zelf. Of die staat hier twee in twee stukken. stukken. Er zijn twee stukken inderdaad. Daar zit hij een stuk en daar een stuk. En totaal een meter, uh, meter of 80 hoog wordt die? Uh, bijna 100 meter. Nou, er staat straks die meetmast daar midden op de Noordzee. En dan, wat gaat u daarvan uh, leren? Nou, zoals je ziet is de meetmast helemaal vol uh, gestopt met allerlei uh, meetinstrumenten. En die gegevens worden weer uh, verstuurd naar uh, een centrum waar alle gegevens uh, geanalyseerd worden. En wat meet u? Windsnelheid, uh, luchtvochtigheid, uh, golfslag. Uh, al dat soort zaken. Ja, en wat uh, kunt u daarvan leren? Daar nou, kunnen wij uh, ja, metisch weten eigenlijk. Dus uh, niemand weet precies uh, wat de condities zijn uh, uh, op deze afstand uh, uit de kust. En uh, geeft ons veel meer informatie over uh, met name de windsnelheden en de golfcondities. Voor eventuele toekomstige besluiten over nieuwe windparken op zee. Klopt ja, we hebben een vergunning uh, in dat gebied voor Windpark te ontbinnen. En het geeft ons veel meer inzicht over de mogelijke opbrengsten... en uh, uh, andere zaken ten aanzien van het maken van een investeringsbeslissing. Nou heeft Nederland wel even pas op de plaats gemaakt... met het bouwen van nieuwe windparken op zee. Het kabinet ziet er eigenlijk niet zoveel in... en heeft de subsidiekraan dichtgedraaid. Ja, wat heeft dit project voor zin eigenlijk dan? Ja, klopt. Het uh, kabinet heeft pas op de plaats gemaakt. Uh, ja, uiteindelijk, op lange termijn, is offshore wind onmisbaar. Ook in Nederland. En Nederland blijft een super interessant land... Voor het bouwen van windparken op zee. Dus veel wind, goede havenfaciliteiten, veel kennis en kunde in Nederland en een ondiepe zee. Dus dat blijft interessant. Deze meetmast geeft ons in ieder geval de komende vier jaar veel meer informatie. En dan kunnen we uh, TZT kunnen we versnellen. En hoe lang duurt de hele operatie? Uh, in totaal, uh, inclusief het installeren van de meetmast, zal het ongeveer uh, 4,5 dag moeten gaan duren. Ja. Komend weekend staat hij er. Als het goed is, wel ja. ja. Nou, drie sleepboten zullen dan op weg gaan met achter zich uh, dit enorme ponton. Op weg naar die winderige plek midden op de Noordzee. Nou ja, waaien doet het hier in ieder geval ook in de haven van uh, IJmuiden. Bram, Schilham en die meetmast is dus onderweg. Wij gaan naar een politieke rel in Duitsland. Daar hebben verschillende deelstaten inmiddels toegegeven... dat ze inderdaad een computervirus hebben gebruikt om burgers te bespioneren. Door computers te besmetten met deze zogenaamde Trojan Horses... kan worden meegeluisterd met bijvoorbeeld Skype-gesprekken... en kunnen zelfs webcams op afstand worden bestuurd. In Duitse media zegt het bedrijf dat deze software maakt... ook aan de Nederlandse overheid heeft geleverd. Wij praten erover met Arnoud Engelfried, ICT-jurist. Meneer Engelfried, goedemorgen. Goedemorgen. Mag de Nederlandse overheid dit soort virussen gebruiken? Wat staat daarover in Europese en Nederlandse wetgeving? In de Nederlandse wet staat er bijzonder weinig over dit onderwerp. Er staan eigenlijk alleen bevoegdheden over uh, huizen mogen doorzoeken en dergelijke. Of computers van een verdachte mogen doorzoeken als daar een concrete uh, aanwijzing voor is. Maar uh, politie, meneer Engelvrie, mag ook afluisteren, telefoons afluisteren. Zou je daaruit concluderen dat je ook met computers mag meekijken en luisteren? Het klopt dat in de wet staat dat uh, de politie mag, uh, mag afluisteren. Er staat in de wet de bevoegdheid dat ze bij een telecomprovider bijvoorbeeld binnen mogen stappen en zeggen deze meneer verdenken we ergens van laat ons meeluisteren of leveren we gesprekken op of bij een internetprovider geef mij een kopie van zijn mailbox uh, zoals hij zich op dit moment bij u bevindt maar dat is op grond van een specifieke bevoegdheid in de wet die expliciet dat regelt. Er is niet een algemene bevoegdheid dat de politie alle gegevens van iedereen mag op nou, En dan gaat het dus nog via die provider hè? En, en wat de Duitse overheid doet is natuurlijk nog een stap verder want dan kom je bij de mensen thuis. Ja dat klopt en uh, we hebben in het Nederlandse systeem bij uh, strafvordering, zoals het heet, de opsporing, dat er alleen gebruik mag worden gemaakt van bevoegdheden die expliciet in de wet toegekend zijn. Oftewel, als het er niet staat, dan mag het niet. En het enige wat er staat over in woningen is dat er een huiszoeking mag plaatsvinden. En dat er bij een huiszoeking de computer die ze daar aantreffen mag worden doorzocht. En als alternatief dat er eventueel afluisterapparatuur mag worden geïnstalleerd bij een zeer zwaar misdrijf waar acht jaar cel of meer op staat. Ja. Dus daar staat dus niks in de wet over uh, je mag een troodje naar iemand e-mailen en kijken of die hem gebruikt. En dan uh, vervolgens zelf met zijn webcam meekijken. Nee, precies. Staat niet in de wet. Nee, want met zo'n virus weet je natuurlijk niet um, of het zich verspreidt of het in verkeerde handen valt. Ja, dat lijkt me inderdaad een groot risico bij, uh, bij deze techniek. Um, ik kan me dan ook moeilijk voorstellen dat dat onder de huidige wet legaal zou zijn. Ik denk dat er gewoon op dit moment geen bevoegdheid voor is. Uh, kijk, als je natuurlijk zegt van we mogen afluisterapparatuur installeren en we gaan dat doen doordat we bij hem inbreken en dan met een USB-stick uh, uploaden we iets naar zijn eigen computer. Ik denk dat dat wel zou moeten kunnen, want dan ben je al binnen, dus je hebt al de bevoegdheid om naar binnen te gaan in dat huis. Mm -hmm. Maar op afstand een troonje loslaten en dan eens kijken bij wie die belandt... en of daar een, een verdachte tussen zit, dat kan niet onder de Nederlandse wet van dit moment. Dus als er op die manier ergens een keer bewijs zou opduiken... dan geeft u het Openbaar Ministerie weinig kans dat dat wordt toegelaten? Inderdaad, dan heeft het Openbaar Ministerie kan daar geen gebruik van maken. En hoe zit het met de AIVD? Zit er vaak wat ruimer in uw jasje? Ja, de IVD uh, die kan en mag natuurlijk meer. Uh, die heeft ook een andere, andere taak bij maken van de staatsveiligheid en het voorkomen van terroristische aanslagen en dergelijke. Uh, die kunnen eerder onder omstandigheden van de, uh, dit soort uh, schimmige technieken gebruik maken. Alleen, uh, wat ze daarmee leren, dat kan dan niet vervolgens in de rechtbank worden gebruikt. Want als het bij de rechter aankomt, dan moet het nog steeds op een legale manier verkregen zijn. Okay. Dus zij zouden het misschien als, als een soort van verkennend onderzoek kunnen gebruiken. Maar als ze dan vervolgens mensen willen laten arresteren... dan zullen ze toch nog op een andere manier uh, bewijs moeten laten aandragen. Precies. Nou, D66 heeft de minister Opstelde inmiddels Kamervragen gesteld. Uh, wij zijn benieuwd wat de antwoorden daarop zullen zijn. Arnoud Engelfried, dank. Goed zo. Goedemorgen. Daar. Na negen uur meer uit de Slovakije, waar het parlement dus tegen uitbreiding van het Euronoordfonds stemde. En de Slovaken voelen zich wel een beetje in hun hemd gezet door hun eigen parlement. Daar meer over, zo dadelijk, na negen uur. Internet, Twitter. Twitter, kranten, radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Wat zegt die partij jou? Wat zegt die omroep jou? Bedient die jou in bepaalde behoeften?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 Open nu de spaar online rekening met een rente van 2,9% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Innovaties. Dit is hoe Volvo ze ziet. Volvo denkt altijd een stap vooruit. Neem nu Volvo OnCall. Krijgt u onderweg een ongeluk, dan belt u Volvo automatisch de alarmdiensten. Een mooi idee. Goed is dus dat zo'n alarmsysteem in 2015 verplicht wordt voor elke nieuwe auto.